doordat hij leeft in afvoeren en op oprottend organisch afval. Vooral het westen en midden van het land worden geplaagd door de motmug, die normaal nauwelijks voorkomt. Het weer, vanavond in het hele land regen en een stevige zuidwestenwind. Ook vannacht regen, minimaal rond 6 graden. Morgen veel wind en smiddags buien, het wordt een graad of 11. Dit was het NOS.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 Is geweldig eigenlijk. Zo is het zo geboren eigenlijk. Het, uh, het circuit van Zand wordt uiteindelijk.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 In ieder geval, hoe gaat de beveiliging eigenlijk toen Prins Bernard kwam en toen Willem-Alexander een keertje kwam en regelmatig komen natuurlijk zijn neven, hoe gaat dat precies?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 in Zandvoort, dan is hij ongekend hoog.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 You let me run, let me do. Dit is Billy McCluskey van Palm Springs, reporting voor Embassy Sports of America. 20 seconden naar het start van de 31ste Barbiële race op Hudson Air. Tegenover mij zit Erik Weijers en wij zijn in het programma Bijzonder Zandvoort. Erik, in de jaren 80, wat gebeurde er toen met het circuit?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 En uh, ja, dat resulteerde dus in een faillissement eigenlijk halverwege de jaren 80. Voor mij 1960 of 1987. En toen. toen was eigenlijk ook alweer op dat moment gelukkig bij de gemeente. Wel de realiteitszin uh, dat we ja, dat circuit.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 Wat betekent A1GP precies?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 Start. Null auf 100 in zwei Sekunden. Los geht's. Schumacher. 20 Sekunden Form, 80 Liter nachgetankt, 3, 4, 5 8 Sekunden und Schumacher ist wieder im Rennen,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 Een goed voorbeeld voor, wat wij hebben is bijvoorbeeld bij de Kumo-bocht. Kumo is een, een bandenleverancier die een autosportbandenleverancier levert uit Korea vandaan. Nou, de Kumo-bocht is bij ons een bekende bocht op het circuit. Maar wij hebben ook de Arie Luijendijk-bocht. Vernoemd naar tweevoudig in die 500 winnaar Arie Luijendijk. De laatste bocht voordat je het rechtstuk komt. Dus ja, weet je, dat is weer iemand die heeft dat echt verdiend. En ja, het, het is een mix. Commercie, geschiedenis, locatie. En dat zie je op, eigenlijk op alle circuits hier dat.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 Top, top,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 CDA en VVD bestrijden dat dit kabinet in de praktijk nauwelijks hervormt. Met name D66 en GroenLinks verwijten de coalitie dat er weinig is afgesproken over grote hervormingen. Zoals bijvoorbeeld herziening van het ontslagrecht. In het debat over de regeringsverklaring zei de CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma en zijn VVD-collega Blok... dat er wel degelijk ambitieuze hervormingsplannen zijn en dat je in een formatie nu eenmaal compromissen sluit. In het debat hekelde de linkse oppositie de grote rol die PVV-leider Wilders volgens hen speelt, terwijl zijn partij niet in het kabinet zit. Van Haarsma Buma zei erover dat zijn partij haar verantwoordelijk neemt, verantwoordelijkheid neemt en op een aantal punten nu eenmaal afspraken heeft kunnen maken met de PVV. Het debat gaat later vanavond nog verder. Morgen antwoordt premier Rutte. Nog 60.000 Somaliërs die bij de grens met Kenia wonen zijn de afgelopen weken op de vlucht geslagen. Ze vluchten voor de gevechten tussen het Somalische leger en islamitische rebellen. Strijders van de radicale moslimbeweging Al-Shabaab vechten met het leger om een grensplaats in Somalië. De meeste vluchtelingen verblijven in de open lucht zonder water, eten en sanitaire voorzieningen. Zo'n 5000 Somaliërs die vanwege het geweld de grens met Kenia zijn overgevlucht lopen, ook daar gevaar. De strijders van Al-Shabaab dringen bij hun aanvallen Kenia binnen. De VN heeft Kenia opgeroepen de vluchtelingen verder landinwaarts te verplaatsen. In de Hortus Botanicus in Leiden is vanmiddag een Vlaamse gaai in moeilijkheden geraakt. De vogel was de wintertuin van de Hortus binnengevlogen en terechtgekomen in een kleverige vleesetende plant.